The ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee verdachten van de steekpartij tijdens een schoolmusical in Alblasserdam zijn weer vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten. Er zit nu nog één man vast. Dat is de man die tijdens de musical in de zaal zat toen de twee andere verdachten op hem afkwamen. Er ontstond ruzie waarbij een leraar werd gestoken. Hij is inmiddels uit het ziekenhuis. In Bangladesh zijn 19 doden gevallen bij een vliegtuigongeluk. Een militair trainingstoestel is op een school neergestort in de hoofdstad Dhaka. Meer dan 50 mensen, onder wie ook kinderen, liggen met brandwonden in het ziekenhuis. Wat er precies misging, is nog niet duidelijk. Als je nog een grote meteoriet wilt kopen, dan moet je eind volgende maand in Noordwijk zijn. Daar gaat de grootste ijzermeteoriet ooit te koop onder de hamer. Het ding is 240 kilo. Als je de grootste wilt hebben, dan moet je niet zo'n klein brokje kopen, maar dan koop je deze. Dan kun je pas echt zeggen van... Ik heb de grootste. Ja, het grote Brok Ijzer kwam ongeveer 10.000 jaar geleden op aardetrecht in Namibië. Voordat hij onder de hamer gaat, is hij de komende weken eerst nog te bewonderen in Space Expo in Noordwijk. En in Rotterdam wordt het vuilnis op een feestelijke manier opgehaald door Victoria en zijn team. Hij en zijn collega's gaan viral met dansfilmpjes waarin ze in hun knaloranje pakken tussen de vuilniszakken losgaan. Het zorgt voor een goede vibe, zegt Victoria tegen omroep Rijmond. Ik ben ik al vijf jaar zover. Oprecht een leuke bar. Hoe laat moet jij opstaan? Normale werkdag? Vooral de laatste tijd sta ik gewoon uh, half vijf op. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Waarop, moet je Ja, alleen maar liefde in de buurt. Maar, maar je uh... hebt toch ook wel eens een mindere dag? Hoe kan dat? Het begint bij jezelf. Je staat op, je gaat douchen, je gaat alleen maar lopen klagen. Dan gaat je dag ook slecht. Ja, het mooiste zijn volgens veldersman Victoria de dankbare mensen. Mensen die soms met ijsjes naar ze toe komen. Die zien ze strijden in het weer en dat gebaar doet ze veel, zegt hij.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 The you know the kid's American And cause he looks so good the kid's Lekkere zomersingel uit de jaren 80. Deze van Matthew Wilder. Je kent hem wel van Break My Strikes. En dit was Sandriit. Je hoorde The Kids American. Even na twee uur Zandvoort. Een hele goede middag en welkom dat jullie erbij zijn. Dolly en ik zijn in de studio aanwezig. Tolweg 10a. Goedemiddag Dolly. En goedemiddag, goedemiddag. Goedemiddag alle luisteraars. Werkt je en koptelefoon kijkers. Uh, inmiddels? Wat zeg je? Werkt je koptelefoon inmiddels? Jazeker. Oh, jij was Hoezo? even een beetje aan het rommelen. Dus nee, uh... ik moest hem weer even op maat duwen. Oh, oké. Okay, okay. Hij ah, ja, was op een of andere manier een beetje groter geworden. Ik ben oh, oh. Ja, Misschien huh? was hij laatst door de hitte uitgezet. Oh. Zou zomaar kunnen. Ja. <laughs> nou, uh, Dolly, leuk ja. dat je erbij uh, bent. Ja, nou, en, uh, dankjewel. Ja, je leuk om hier te zijn. Mooi, goed om ja, te horen. En vanmiddag ja. hebben we weer een uh, uitzending met uh, heel veel dingen daarin. Jazeker, jazeker. We hebben natuurlijk, uh, zoals gewoonlijk, zoals u van ons gewend bent, heel veel Zandvoortse nieuwtjes. En uh, daar gaan we mee starten rond de klok van kwart over twee. En dan komen we zo af en toe weer eens terug met een, uh, met een nieuwtje. Om half drie gaan we eens kijken wat het weer ons gaat brengen. Um, dan om half vier de evenementenagenda. Even zien wat er allemaal te doen is in en rond ons durp. En dan om kwart over vier gaan we bellen met Randall Lawson. Want die gaat ons weer een report brengen vanuit de pit. Ja, het is een soort uh, zomerstop uh, waar we in zitten voor de Formule 1. Maar ja, ondertussen gebeuren er is, andere dingen. ik uh, net zegden, bijvoorbeeld er is op een circuit bedoel. morgen. In Zolder? Nee, oh. in Zandvoort. Is Zandvoort morgen al? In Zandvoort, een acht uurse uh, race, die een die heb Endurance. Ik Oh, daar ga ik haar voor opzoeken. Die ja, dat moet je doen. Want die ik moet de... natuurlijk in de evenementen. Ja, agenda. zeker. Ja, ja, dat ja, wordt ja, een ja, uh, ja. mooie... Die begint op 9 uur morgenochtend. Oh, dan ga je alles afverklappen. Nou, dan hoef ik hem niet meer op te zoeken. En Vertelde de kaart ook maar meteen. Ja, nee, nee. Maar, ja dus ja. daar ook aandacht in de pitreport aan. Ja, ja, zeker. En we gaan natuurlijk ook even met z'n allen een kijkje nemen uh, in het asiel. Of tenminste, dat noem je niet meer zo, hè? Het, het, het kennen we dieren thuis. Het kennen we dieren thuis. Ja, vroeger noemde je dat gewoon heel oneerbiedig het asiel. Maar dat is niet meer zo. Uh, om te zien of er uh, nog leuke dieren op ons zitten te wachten. Dieren die graag een nieuw baasje of vrouwtje zouden willen hebben. Nou, en we hebben twee keer Benno Veuge uh, in de uitzending. Ja, als uh, extraatje. Ja, hij ja. was uh, vorige week aanwezig bij het uh, Oudere Fonds. Ja. Die zitten de hele maand uh, juli in Talassa, hier in uh, Zandvoorts. De hele, die, maand? Uh, de hele maand juli. En dan brengen ze ouderen die een dagje strand willen doen. Ja. Nou, dan geven zij daar de gelegenheid voor. En dan, Ach, wat ja, dan zijn ze aanwezig bij Thalassa. Doen ze allerlei dingen met die oudjes. Daar gaat nou straks alles over vragen. Kunnen praten, ze gewoon lekker genieten van, van het uitzicht. En, nou. En het strand. En het zonnetje natuurlijk. Super. Ja, dus daar hebben we het straks over. En volgende week, ja, ja. dan ben jij er niet. Want dan nee. zit Benno op jouw plek, Ja, ja. En dan hebben we het over uh, Sail Amsterdam, want dat gaat er aankomen. Ja. En het uh, wordt groter dan groot. Het is al groot. En dan nog eens een keertje groot met een hele gro een grote G, uh, zeg ja, maar. Ja, een hoofdletter G. hoofdletter G, wat ja. uh, 750 jaar uh, Amsterdam natuurlijk. Ja. En uh, dat betekent ook dat uh, Sail extra uitpakt. Meer dan 2 miljoen bezoekers uh, verwachten ze voor uh, Sail. Ik kan je juist niet voorstellen, hè? En de hele regio die uh, wordt daarbij betrokken. Dus uh, van Zandvoort tot aan uh, noem maar op. Uh, iedereen is ermee bezig. Ja, op dat Noordzeekanaal wordt het natuurlijk helemaal een gekke huis. Ja, dat ook. Ja. Dus, ja, ja, ja. Nou ja, we hebben daar uh, volgende week een uh, drie uur lange uitzending over. Zandvoort op zaterdag. Ja, nou ja. die gaat vertellen welke gasten hij allemaal al geregeld heeft. Dus... Ja, ja dus, okay. Okay. Oh, dat Oké, dat gaat hij volgende week vertellen. Nee, dat oh. gaat hij straks vertellen. Oh, dat gaat hij straks vertellen. <laughs> Goeie mirakels. Het is een beetje warm hier, hè? Ja, heel. Ja, Erik mag van jou die, die, die ventilator niet aan, maar ik ga gauw op die knop drukken. Als ja, doe maar wel. Doe ja, zet een plaatje maar gauw op. Ja, oké. Okay. <laughs> nou, we gaan een lekkere plaat draaien. De London Beach. En you bring Anderson in een speciale versie. traffic jam tonight. Off work at 6pm Hop in my car again I turn the radio to the news Stuck on the E19, wasting my gasoline, but I ain't got Couldn't give a damn about a traffic jam tonight Traffic jam tonight Whoa-oh, whoa-oh, whoa-oh Traffic jam tonight Whoa-oh, whoa-oh, whoa-oh My patience running low Just gotta make it home And hit the bar at happy hour My mates are in the zone They're blowing up my phone I turn the volume even louder Cause I'm going for a ride You're the only destination on my mind All these red lights in the line. I promise that I won't be late this time On the highway I should drive safe, but I'm hitting no brakes, running the lights. Baby, I'll be speeding on my way to see ya. Couldn't give a damn about a traffic jam tonight. Traffic jam tonight. Whoa, whoa, whoa, whoa. whoa. Traffic jam tonight. Whoa, whoa, whoa, whoa. Now I found... Traffic! Joh, de snaphag en Holly's en de Traffic Jam. Ja, het is uh, kwart over twee geweest: Dolly met uh, de info uit uh, Zandvoort, want de uh, ja, afgelopen week uh, is wel weer het een en ander gebeurd, hè, geloof ik. Ja, het valt, valt mij wel mee, mee joh, voor de ja, zomer. Zo... Ik vraag me af wat er van, van, van, vanmiddag aan de hand was. Want er was een politiehelikopter en een ander soort helikopter... die boven zee uh, aan het... Aan het uh... Dus trouwens, zo eens kijken of we erachter kunnen komen. Ik heb het niks over gehoord, maar uh, mochten nee. we info krijgen... dan horen de luisteraars dat ook. Zeker. Ja, uh, ja, wat natuurlijk uh, nu enorm uh, speelt in Zandvoort... dat is die zee, hè? dat strand en de zee. Ja? En, en de stromingen, de wind, de golven, de muien. Zwemmen in zee is toch heel wat anders dan zwemmen in een zwembad. En um, daarom zijn er deze zomer weer gratis zeeswemlessen... voor Zandvoortse kinderen. En uh, zo, wil de, uh, zo wil men graag dat de kinderen bewust worden van de gevaren van de zee... en leren hoe je daarmee om kunt gaan. Er zijn lessen die worden gegeven door SwimFun en Safe... in samenwerking met Team Sportservice Zandvoort. Kinderen met minimaal een zwemdiploma A mogen meedoen. Er zijn nog plekken vrij en voor alle data... En uh, ook om je kind aan te melden, kun je terecht op wwwnoordhollandactiefnl activiteiten. Oké. Okay. Dan uh, nog eentje doen. Ja, nee. Ik zit even te kijken oh, je over. Te kijken. Uh, je had het over uh, muien en dergelijke. Ja. Nou komen er wel allerlei waarschuwingen. Hè? Want we hebben een uh, zuidoostenwind. En uh, ja. ja, dat bevordert uh, ook niet uh, zeg maar, de veiligheid uh, op zee. Mm -hmm. Nou ja, Je moet er wel rekening mee houden bij beide posten, de Zuid en de Noord. Ja. staat een uh, waarschuwing dat je niet uh, met, uh, als kind met zo'n uh, zo uh, opblaas zo uh, op nee. de zee op moet gaan. Nee, zeker niet. Maar ja, be het beste is dat eigenlijk nooit te doen, behalve in het Zwinnetje. Want het is altijd gevaarlijk natuurlijk, want je, je weet ook vaak niet hoe de onderstroom is. We hebben daar wel vlaggen voor die dat aangeven of, het, of er een sterke onderstroom is. Maar ik ja. denk in hoeverre uh, gaat dat op... is dat voor volwassenen of voor kinderen? Want voor kinderen is een onderstroom natuurlijk al heel snel erg sterk. Hè? Nou, In dit geval die, uh, mag je dus niet uh, dat doen. Nee, zeker Gewoon niet. Gewoon een waarschuwing niet. Nee, met, de, met de kruiser doorheen op de app. Dus, ja. Uh, ja. Ja, dus uh, nee, gewaarschuwd. Let op als je de zee opgaat. Zo is Niet het. even met zo'n bandje en uh, leuk een kind er aan, erin laten. Dat is gevaarlijk. Zo is het. Ja, zeker weten. Um, ja, nou ja, goed. En, en we willen natuurlijk ook graag in deze tijden... dat we veel bezoekers hebben, maar ook zonder bezoekers... dat Zandvoort schoon wordt. En uh, afval dat op straat of op het strand blijft liggen... Ja, dat komt via de wind of regen vaak in de zee of zeker de natuur terecht... En daar richt het schade aan. Dieren raken erin verstrikt of eten het op. Bovendien maakt zwerfafval de openbare ruimte... minder prettig voor bewoners en bezoekers. Er wordt jaarlijks veel tijd en geld aan de schoonmaak besteed. Maar ja, dat lost dus blijkbaar het probleem niet op. Daarom richt de gemeente zich in 2025... extra op bewustwording en gedragsverandering. Met elkaar kunnen we voorkomen dat afval op straat of in zee belandt. De gemeente gaat zorgen voor voldoende felgroen gekleurde afvalbakken op het strand... die beter opvallen dan de oude afvalbakken. En op de boulevard staan bij de strandopgangen grote afvalcontainers... waar bezoekers hun afval netjes in kwijt kunnen. En er staat uh, iedereen in een rij om daar blikjes uh, weer uit te halen... en naar de Albert Heijn toe te snellen om uh, geld te verdienen. Ja, dat is misschien nog niet zo erg... als ze als dan maar de rest van de troep gewoon in die, in die containers laten liggen. Laten we dat hopen. En dat ze dat dan niet uh, eruit spitten. Nee, vanmorgen ook. Hè? En, en was ik heel even bij Albert Heijn. Uh, ja. twee, twee van die apparaten hebben ze daar uh, staan. Ja. Allebei bezet, hè? Met mensen die echt tas ja, vol ja, hebben. Ja. En ik, uh, nou, ja. een, een, een vrouw en een, een jonge jongen... Nou, je hebt toch weer eventjes... Uh, en iets meer dan 10 euro binnengehaald. Ja, dat gaat, gaat echt om uh, flink geld ook, hè? Ja, ja het, ik, het is alleen misschien toch wel verstandig om die machines te vervangen door zo'n machine waarbij je in één keer zo'n hele zak erin kan gooien. Ja, die zijn er ook. Nou, dat veel ja, beter. Ja, dan, dan, dan gaat het een beetje door als je af en toe ziet wat de files er staan voor die apparaten. Maar ja, niet normaal. Ja. Maar goed, um, we hadden het even over het afval. En er worden twee beach cleanups ups georganiseerd. Ten eerste op 15 augustus door Boscalis. En meer informatie daarover kun je vinden op de website van de beach cleanup. up En op 28 augustus wordt er een beach cleanup up georganiseerd door de gemeente Zandvoort. Als je meer wil doen om het dorp en het strand schoon te houden... dan kun je bijvoorbeeld meedoen met de Jut-activiteiten van Juttersgeluk. En meer informatie daarover kun je vinden op de website van Juttersgeluk. En bij spaarne kun je gratis een afvalgrijper halen... om zelf afval op te ruimen. En dat moet je gewoon doen. Want je wijk knapt er echt van op, hoor. Als je dat met nou ja, een paar, uh, paar uh, mensen doet... En het is misschien ook leuk als je kleine kinderen thuis hebt. Of de, de kleinkinderen. Om een wandelingetje te maken met de kinderen. Een zakje mee. En dan, uh, he, dan de buurt opruimen. En kinderen vinden dat vaak een leuk wedstrijdje. Wie wedstrijd het meeste, dat klopt. Wie het meeste kan vinden. Ja, en die krijgt een ijsje en die ander niet. Of zo? Nee, uh, gewoon. Oh, gewoon. Uh, uh, gewoon o, omdat het je morele plicht is. Kom op zeg. Dat moet je kinderen leren. De, om troep op te ruimen. Uh, Nee, en je kan je natuurlijk ook aansluiten bij de schoonwandelaarsgroep Schoonwandelen Zandvoort. En uh, dat kun je doen via de sociale media kanalen van die groep. Oké. Okay. Dus nou, je Even op bij heel Patrick manieren... losgaan. semimin, kan je ook uh, opgeven. Nou ja, het is altijd de laatste zaad. Oh, sorry. Ik ga tegen jou zitten praten, maar ik moet natuurlijk in de microfoon... Oh, alsof ik pas gisteren begonnen ben oh, bij de Raad. Oh, wat is er aan de hand, wat een domme vrouw, oh, joh. Ja, dat komt door die hikkie. Maar ik vind het wel gezellig, ja. hoor. Gewoon even gezellig met elkaar praten. Dat jawel, moet jawel. Nee, maar uh, uh, uh, de, de, de schoonwandelgroep Zandvoort... die heeft een, uh, een, een Facebook-site. Schoonwandelen Zandvoort. De naam zegt het al. Mm -hmm. En daarin doet Patrick elke maand, hij begint zo tegen de helft van de maand... een oproep, omdat ze de laatste zaterdag ochtends... doen ze altijd met een groep mensen een, een schoonmaakbeurt ergens. Gaan ze allemaal lopen. En dan laat hij altijd weten waar ze gaan beginnen. En dan kan iedereen gewoon daar naartoe komen. En aan het eind een kopje koffie, geloof ik. Zeker, met een lekker koekje om de oh, ja, goed hoor. Om het zwiebertje te Dat streken. Dat zijn uh, mooie acties. En ja. uh, de actie van uh, een rookvrij strand, dat uh, gaat uh, ook komen hier in Zandvoort. Uh, dat gaat ook komen. Maar um, daar hebben we het misschien een uh, andere keer over. Ja, want Toch? Ik, uh, ik had net alles weggelegd. Ja, daarom. Even dus kijken hoor. Ga gewoon de platen. Ga niet alles in één keer weg. Nee, daarom. Zometeen eerst het weerbericht na de komende twee platen die we voor je in petto hebben. En een van die twee platen is deze van The Kids from Fame en Starmaker. Hier.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 Echt een zomerse gouden oude zaal hier bij Zetheven. Ja, de mannen zeggen papa's en California Dreaming. En die hebben ze het over een winterse dag en dan scoren ze daarmee een zomerhit. Het blijft ook heel raar. Hè? Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het westkustweerbericht weerbericht luidt als volgt. Maar wat wel, bij de zomerhoort is het natuurlijk zonnig en warm weer. Nou, momenteel zie ik op de thermometer hier bovenop de Zendmast 26,5 graden in Zandvoort. Een behoorlijke nou, temperatuur en een zuidoostenwind. Zeker? Maar het, het, voor mijn gevoel is het veel warmer. Jongen. Ja, maar, maar hier in de studio sowieso hoor. Dus, ja, uh, dat is ook zo. Ja, ja, in ja, de, ja. Nou ja de, de kinderen en zo, geen uh, drijfmiddelen gebruiken als je uh, de zee opgaat. Want uh, je, je hebt een zuidoostenwind. En dan hangen zowel op uh, post zuid als uh, noord. De waarschuwingsvlaggen daarvoor ja dus je ja. bent gewaarschuwd. Ja, ook, ook in, in verband met uh, alle kwallen hè, die bij Oosterwind tevoorschijn komen. Zeker weten. Ja. ja, ze hebben ook uh, continu toezicht uh, nu op zijn stoeltjes ja, zitten. Weet ik wel. Ja, ja dus, beter. Uh, beter. Ja. ja hoor, hartstikke gevaarlijk die zee. Goed, uh, Wouter van Bernebeek die vertelt ons dat het vanmiddag regionaal tropisch warm is... De Maxima liggen landinwaarts rond 30 graden. En in de kustgebieden is het een graad of 26. Waarom zoek ik nog de berichten van die mannen op... terwijl Rob mij ook net vertelt dat het 26,5 is? Toch maar klopt goed. het, hè, Dan? Is ja, toch leuk. Klopt wel. Klopt wel, jawel. Uh, een strook met wat dikkere bewolking ligt over het midden van Nederland... en elders schijnt de zon over het algemeen flink. Maar later vandaag en vanavond ontstaan de stapelwolken en komen vooral boven het zuiden enkele buien met onweer tot ontwikkeling. Deze buien die gaan later in de avond ook naar het midden en het oosten van ons land trekken. En komende nacht wordt het droger, maar morgen volgen er nieuwe buien... en de temperatuur ligt dan eerst nog rond de 25 graden. Nou, nou, dus we. er wordt niks gezegd over het uh, westgebied. Nee, uh, ja, dus boven, de... boven het zuiden, ik denk dat we daar wel eens uh, bij kunnen horen. Ja, nou, een rekbaar begrip, <laughs> ja, zo kan ik ook wel wat anders maken. Ergens is. boven het zuiden ja, dan... Uh, ja, ik dacht meer je boven, je boven, het zuiden, boven de grond van het zuiden. Oh ja, dat zou ook... Oh, kunnen. jij bedoelt geografisch, geografisch gezien, gezien, boven het zuiden. Geografisch ja. Zullen we mensen eens even opbellen? Meneer Wouter, wat bedoelt u nou Meneer eigenlijk? Wouter, waar zijn we nou mee bezig? Ja. Dus, uh, wat de, bedoel je nou? Het weer uh, ook van de andere collega's is uh, na te lezen op de ZFM app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store. Dankjewel Dolly voor uh, deze updates. Ja, nou, geen dank. Oké, okay, we gaan ja. weer lekkere muziek voor je draaien. Zo is dat. We feel special, special no heaven on earth if I can't be with you. Open you, your eyes so I, can't tell the truth. I can tell the truth. I got so. Lekkere hit van uh, dit moment, je hoorde Show Me Love. Ja, Benno, die was uh, vorige week uh, bij uh, Strandpafuur Talassa, Dolly. Want uh, het, Fonds, uh, het Nationaal Ouderenfonds, die zitten de hele maand uh, juli, zitten ze met uh, de ouderen uh, in, uh, in Talassa en rondom Talassa natuurlijk gewoon lekker op het strand. Ja. Om zo'n dagje strand en uh, zee en zon te geven. Wat geweldig, hè? Geweldig Dat mensen zich zo inzetten hè? voor eenzame ouderen. Een of, geweldig initiatief ja. van het uh, Nationaal Ouderenfonds... Top. En uh, ja, Benno was uh, daarbij aanwezig. Oh, ik Oh, uh, dat hij uitgenodigd was. <lacht> ja, nou, dat zou ook kunnen met zijn <lacht> leeftijd. Sorry, Benno. <lacht> maar dat gaat niet tegen ons zeggen dat hij uh, zogenaamd... <lacht> ja, ja, ja. ja. Oh, dat, zou, ja dat zou zo ah, kunnen. Was, oh gewoon, ja, ja. ja zal ook. dat het zijn? Jawel. Oh. Ja. ga ik volgende week aan hem vragen? Ja, ja, ja dat, wil weten, dat wil ik wel weten. Als we hem nou na half vijf gaan bellen. Oh ja, dan gaan we het vragen. Dan, dan ja. moet jij het maar even vragen. Nee, nee, nee, dat durf ik niet. Oké, nou ja, hij sprak in ieder geval met met een meneer van het Oudere Fonds, ja. meneer Willem Schortinghuis. En uh, ja, daar gaan we nu even naar luisteren. En uh, in eerste instantie over uh, wat doet het Oudere Fonds... en uh, ja, hoe zijn ze bij Talassa gekomen? Voor en ons zo belangrijk te weten. Zeker, want wij wat gaan ook, het uh, on doet. Wij ja. gaan ook onder, onderweg Miros. Ja, ja, ja. ja, nog even. Daar zijn we lid van de club, hoor. Ja, we zijn al voor de oudjes. Kunnen we al een bonie krijgen? Wij wel, jij ja, zegt plus. Ja, ja zeker, lang We hebben al heel wat kansen voorbij laten gaan. Joh. <laughs> nou ja, <laughs> oké, okay, nou, daar gaan we het nu niet over ja, hebben. Nee, maar uh, nee. wel, uh, ja, benno met, het met, uh, interview. met uh, Willem Schortinghuis van het Nationaal Ouderenfonds. In gesprek met Willem Schortinghuis van het Nationaal Ouderenfonds in Talassa, hier in Zandvoort. Wat, uh, wat gebeurt er allemaal? Wat doet het Nationaal Ouderenfonds in Zandvoort, Willem? Een hele brede vraag. <laughs>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 tot de geselecteerde strandwente waar, waar we ons welkom voelen. Uh, waar de faciliteiten goed zijn. Dus Thalassa Boft. Thalassa Boft met deze ouderen. Ja. Met de... En met het Nationaal Ouderenfonds. En met het Nationaal Ouderenfonds. Ja. Want wij komen altijd als het regent, als het stormt. We zijn er altijd. Nee.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 Zo, en dan zitten we van uh, de zomer in één keer in de kerst. Uh, hoor je dat, uh, Dolly? Nou, wij zitten gebamzaaid met de kerst erop. Z zeker weten. Nou, we gaan ons mooie inschrijven. Mooi hè? dat ze tot uh, september in ieder geval uh, uitjes uh, richting uh, strand hebben. Ah, dagelijks geweldig. voor al die ouderen. Geweldig. En dan 50 per dag in aangaan ja. van. Uh, hoeveel uh, ouderen daar gebruik van uh, kunnen maken. En ook doen waarschijnlijk en wat ook anders. Doen, Dan zeker. Zouden Zou het ophouden hè, als, de, als uh, mensen daar niet meer aan meedoen. Zeker. Maar ja, ja. wat uh, kan het uh, Nationaal Ouderenfonds uh, doen... voor de, de oudjes hier in Zandvoort of de ouderen hier in Zandvoort? Ja, die zitten misschien niet echt te wachten om... Uh, om met een rolstoel naar beneden gebracht te worden. Nee, hè? dus daar moet iets anders uh, voor uh, verzonnen worden. Wij willen naar de Efteling. Nou Ja, dat ja. zou ook kunnen. Ja, nee, <laughs> je weet het niet. Of maar Valkenburg. Daar gaat, uh, gaat uh, Benna zo meteen even een navraag uh, over oh, doen. Oh, kijk aan. Bij, uh, oh, Willem, Willem Schortinghuis, wat het Nationaal Ouderenfonds voor de ouderen hier in Zandvoort kan betekenen. Maar we gaan eerst terug naar 1963 met Charles Asnavour. Ah. En uh, het nummer heet Formie Formidable. Mm. En dat is uh, ja, zijn eerste plaat uh, die hij uitbracht... in twee talen. In het Engels en in het uh, Frans. Althans, er zit een stukje Engels in... en een ja. stukje Frans uh, in deze plaat. Nou, als je hem hoort, kent iedereen wel. Hier Tuurlijk. is uh, Charles Asnavour. You are the one for me, for me.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 feestje met Charles Aznavour en Formie Formidable. Zijn single uit 1963. Nou, Dolly en ik had het net over de ouderen in Zandvoort. En Benno stelde inderdaad de vraag aan Willem Schortinghuis. Wat kunnen jullie betekenen? Nou, hij kan het zelf eigenlijk beter vragen. Uh, nou, zat ik te denken aan de ouderen hier in Zandvoort...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 Meer informatie over het Oudere Fonds, ouderefonds.nl... en ook uh, de activiteiten die dan ook voor uh, jullie als uh, ouderen hier in Zandvoort... en Dolly en ik komen er ook aan hoor, binnenkort, uh, ook uh, gebruik van uh, kunnen maken. Dus uh, ouderefonds.nl. Wij gaan Duran Duran voor je draaien en de Reflex. Mijn favoriete plaat van uh, Duran Duran. Deze The Reflex uit 1984. Nou, we toch uh, in 1984 uh, zijn aangekomen. Ook een uh, Franse duo, uh, Dolly, had in uh, 1984 een uh, hele grote hit. En dat klonk ook heel erg uh, lekker zomers. Dus uh, die plaat kunnen we zo vlak voor uh, drie uur uh, voor je gaan draaien. Hier is het uh, duo met uh, Marcia Baila.